Drie maanden geleden kregen politieke partijen en scholen in Canada per post lichaamsdelen opgestuurd. Het slachtoffer was een Chinese student. Zijn hoofd werd begin juli gevonden in een park in Montreal. De vermoedelijke dader, de pornoacteur Luca McNalla, werd na een klopjacht gearresteerd in Berlijn. Dan het weer nog. Vandaag zon afgewisseld door wolkenvelden. blijft droog. Bij een zwakke tot matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar 23 graden op de Wadden en 28 graden in het zuiden. Morgen is het volop zonnig, met temperaturen rond 30 graden. En ook zondag is er veel zon. Dan wordt het opnieuw op veel plekken tropisch warm. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A13... vanuit Den Haag naar Rotterdam bij en Rode Reis. Drie kilometer. Er staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. We leven in een geweldige tijd.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 NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. Het is 17 augustus. De politie in Zuid-Afrika heeft met scherp geschoten op stakende mijnwerkers. En het over my dead body van Emil Roemer galmt ook vandaag nog na. Europa is er niet echt blij mee. We gaan ook even kijken naar de aardbevingen in Groningen en minister Opstelten die geeft tekst en uitleg over zijn plan om verdachten verplicht te laten meewerken aan een alcohol- en drugstest. Wat de minister wil verdachten verplicht mee laten werken aan zo'n alcohol- of drugstest. Vooral bij geweld in uitgaansgebieden of tegen hulpverleners is er volgens hem vaak sprake van dronkenschap of drugsgebruik. En als dan bij zo'n test komt vast te staan, dan kan de rechter een hogere straf opleggen. Hoogopstelten hoopt op die manier iets aan het geweld te kunnen doen. Ja, daarom vind ik het noodzakelijk, en dat gaan we bij wet regelen... dat er een verplichting is bij daders van geweldsmisdrijven... dus bij uitgaansgeweld, hooligans, geweldsdelicten tegen de hulpverleningsagenten... ambulancepersoneel, dat er gewoon een verplichte test plaatsvindt... op basis van alcohol en drugsgebruik. Daar kan de politie tot toe besluiten. Dus ik moet me voorstellen dat alle politieagenten in het uitgaansleven straks gewapend gaan met speekseltesten bijvoorbeeld, om dat ook te kunnen uitvoeren? Oh ja, dat, kan, dat is inderdaad uh, mogelijkheid. Dat, is inderdaad, dat kan je doen door een uh, speekseltester. Daarna kan er aanleiding zijn, voor uh, als er twijfel is, voor een, uh, een adem, uh, ademtest. En er kan ook nog een bloedtest uh, plaatsvinden. Het is de bedoeling dat dan ook het Openbaar Ministerie... op basis van die gegevens kan besluiten tot een uh, uh, vervolging uh, in een strafverhoging. En uiteindelijk zal de rechter daartoe besluiten. Dus wat u eigenlijk wil, is dat je makkelijker kan aantonen... dat iemand onder invloed iets heeft misdaan? Ja, zeker. En dan ook daardoor een uh, strafverhoging uh, kan krijgen. Hoe vaak komt het voor dat mensen dat weigen? Dat, zou, dat, dat weet ik niet, uh, niet, uh, niet uit het hoofd. Kijk, we hebben dit natuurlijk nog nooit uh, toege, uh, toegepast... bij deze strafbare feiten. Maar kennelijk vindt, u het een probleem. kennelijk vindt u het een probleem dat mensen niet verplicht zijn. Dus dan is de vraag, hoe vaak komt dat dan voor? Ja, wij weten dat het veel voorkomt. Dat, uh, dat is algemeen bekend. Dat zijn wetenschappelijke rapporten. Die hebben uitgewezen dat uh, geweldsdelicten uh, en uh, alcoholmisbruik en drugsgebruik... dat dat een relatie heeft. En wij vinden, ik vind, dat er ook een uh, aanleiding moet zijn voor een strafverhogingselement. En daarom wil ik dat vastgesteld is... of bij een geweldsdelict in het uitgaanscircuit... of bij hulpverleners tegen hulpverleners. Geweld tegen hulpverleners. Kijk even wat er in Noordwijk is gebeurd. Of laatst in Amsterdam. Of bij de, bij de rellen in, in Rotterdam toen. Dat dat wordt vastgesteld... opdat het openbaar ministerie een hogere straf kan eisen. Denkt u nou werkelijk dat iemand die van plan is om, om zijn avondje lekker te gaan stappen... Uh, zich laat weerhouden door die verplichting? Nou, dat, dat hoop ik wel, maar het kan me ook niet schelen of hij zich laat weerhouden of niet. Het gaat er hier om dat wij moeten voorkomen dat wij helder zijn... Uh, in dat we dit niet meer accepteren. En als die de gewils, uh, plaatsvinden... wij weten dat dat vaak gepaard gaat met uh, alcoholmisbruik en drugsgebruik... dat we dat vaststellen en dat dat leidt tot een hogere straf. U wilt nu verplicht stellen dat mensen meewerken aan zo'n uh, test... om vast te stellen of ze alcohol of drugs hebben gebruikt. Uh, wat gebeurt er als iemand daar niet aan wil meewerken? Nou, twee dingen. Dat wordt natuurlijk gemeld in het procesverbaal. Uh, dus dan heb je wel de schijn enorm tegen. En het tweede is het een weigering van een bevel van een ambtenaar in dienst. Van een politieman. En daar word je ook voor vervolgd. Dus dan heb je twee klappen te verwerken. Minister opstelte was dat in gesprek met onze verslaggever. Wilma Borgman. Een, een bloedbad bij de Marikana-mijn in de Zuid-Afrikaanse plaats Rustenburg. Gisteren schoten politie en de mijnwerkers op elkaar... en daarbij kwamen er zeker zeven mensen om het leven. Sinds de staking afgelopen vrijdag begon, zijn er al 18 doden gevallen. Arbeidsonrust heeft alles te maken met een conflict... tussen twee concurrerende vakbonden. NSE-correspondent Peter Vermaas is in Johannesburg. Peter, jij was gisteren bij die, bij die mijn. Wat trof je daar aan? Uh, ja, goedemorgen. Ik kwam gisteravond uh, ongeveer drie uur na het bloedbad bij die, uh, bij die mijn aan en het was al donker. Maar de politie was natuurlijk nog overal bij de mijn en in de woonwijk naast de mijn. En het was eigenlijk een grote chaos. Niemand die precies wist te vertellen wat er nou gebeurd was middags. En politie en stakende mijnwerkers gaven elkaar natuurlijk de schuld van het, uh, van het conflict. En het meest bizarre, er zijn nog steeds geen officiële cijfers over het aantal doden en... Die lopen behoorlijk, behoorlijk uiteen in de media. Er zijn ondertussen wel uh, filmpjes uh, van uh, te zien. Onder andere Sky en de BBC hebben filmpjes uh, getoond... waarop je de politie ziet die gewoon op een menigte aan het schieten is. Ja, die filmpjes die waren wel heel snel. En daar is Zuid-Afrika enorm van uh, geschrokken. En het... Het, de schietpartij, het bloedbad wordt ook overgeleken met, met schietpartijen tijdens de apartheid. Met, met Sharpville zelfs toen uh, in de uh, townships zwarte mensen in opstand kwamen tegen het witte regime. De politie zegt uh, te hebben gehandeld uit zelfverdediging. Uh, de gewapende mijnwerkers die zouden met, met schieten zijn begonnen, zegt een politiewoordvoerder. Uh, nadat ze zes dagen lang op een, op een soort rots bij die mijn hadden gezeten en de politie gisteren besloten had om de goed groep uit, uit elkaar te drijven. En dat gebeurde aanvankelijk met waterkanon en traangas. En toen uh, de politie daarmee bezig was, zouden uh, enkele mijnwerkers zijn gaan, uh, zijn gaan schieten. Maar dat is natuurlijk niet helemaal vast te stellen, want dat is op die filmpjes niet, uh, niet te zien. Nee, want die filmpjes beginnen op het moment dat de uh, politie zelf met scherp uh, gaat schieten. Ja. En ze hebben ook echt met scherp geschoten, want er liggen heel veel mensen op de grond waarvan je je kunt afvragen of ze nog leven. Ja, die, die, die, beeldje, die beelden zijn een gruwelijk. Uh, de de ooggetuigen die ik gesproken heb, de mensen die, die daarbij waren... er waren gewoon een paar journalisten die dit, dit op 50 meter afstand hebben, hebben zien gebeuren... die, die zeiden dat er wel degelijk met scherp werd geschoten... dat het niet alleen rubberkogels waren, het was ook wel rubberkogels. Uh, en ja, hoe dat precies uh, gebeurd is, is, is een beetje onduidelijk. Wat natuurlijk zou kunnen zijn, uh, is de politie was, uh, lag behoorlijk uh, zelf onder vuur de laatste, laatste dagen... Uh, Op maandag uh, waren al twee politieagenten met, met machettes door de mijnwerkers uh, doodge, doodgemaakt. Uh, en uh, eigenlijk iedereen die probeerde iets... ...aan dit conflict te doen. Dus politie, maar ook uh, particuliere beveiligers van de mijn... ...die, uh, die waren hun leven, leven niet zeker. Ik denk dat de politie enorm schrok toen tijdens dat uh, traangasbombardement... Uh, ...opeens de mijnwerkers opstormden richting het politiecordon en, uh, ...en ook zelfs begonnen, begonnen te schieten. Wat erachter zit is een conflict, heb ik begrepen, tussen twee uh, vakbonden... ...die uh, elkaar ook een beetje naar het leven staan. Ja, behoorlijk ja. Dat is, uh, sinds begin dit jaar is er eigenlijk een strijd gaande tussen de, de traditionele mijnwerkersvakbond, de NUM, en een relatief nieuwe radicalere bond. En wie bij een mijnbedrijf de, de meeste leden heeft, die mag uh, rond de tafel met het mijnbestuur om over lonen te onderhandelen. En nou ja, de laatste tijd wordt er behoorlijk uh, aan ledenwerfacties gedaan om die positie uh, te verwerven. En dat is behoorlijk uit de hand gelopen... Um, ja, moet ik zeggen, daarna speelden ook nog alle politieke discussies een rol. Nou ja, de, de bonden waren toch ook altijd gelieerd aan het ANC... wat toch nog steeds de macht heeft in Zuid-Afrika. Ja, David, dat, ja. Dat, dat, uh, dat wilde ik zeggen, inderdaad. Met name die traditionele mijnwerkersvakbond... de National Union of Mineworkers... Uh, is uh, voortgekomen uit het ANC uh, tijdens, de, tijdens de apartheid. En er zijn allemaal links tussen uh, ANC-politici... En, en leiders van die mijnwerkersvakbond. En uh, wat een rol speelt is dat veel mijnwerkers... Uh, vinden dat het, uh, dat het ANC, maar dus ook die, die traditionele vakbond, een te gematigde houding heeft ten opzichte van de mijnen. Uh, ze willen hogere salarissen, betere arbeidsomstandigheden. En ze zeggen dat is eigenlijk sinds het, het eind van de apartheid uh, niet, heel veel, uh, niet heel veel veranderd in die mijnen. En daar is die nieuwe vakbond uh, op ingesprongen. En ja, dat is uh, bij een aantal uh, mijnen eerder dit jaar al fout gegaan. Dat was in Januari, februari, een hele lange staking die heel veel geld heeft gekost... bij een uh, mijn van Impala Platinum, de enig grootste uh, uh, platina in de wereld. En daar zijn ook twee doden gevallen. En ja, zoveel doden als hierbij zijn gevallen. Sinds afgelopen vrijdag de staking is begonnen. Een illegale staking, zegt zowel de mijn als de traditionele vakbond. Sinds die afgelopen vrijdag is begonnen zijn er tien doden uh, gevallen. Tijdens gewoon schermutselingen tussen... Uh, mijnwerkers van verschillende vakbonden en de politie. En gisteren dus uh, de schietpartij door de politie op de stakende mijnwerkers. Waarvan we de totale balans nog uh, niet helemaal kunnen opmaken... maar wel een soort eerste schade konden opnemen. Peter, dankjewel. Peter Vermaas was dat vanuit Johannesburg. Straks Nederland bereidt zich voor op tropische temperaturen. Het wordt lekker warm. John Bakker bij de ANWB met een vrachtwagen die is stilgevallen. Ja, op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam in de buurt van Berk van staat inmiddels drie kilometer file achter. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nauwelijks een dag na een lichte aardbeving van 2,4... werd het noordoosten van Groningen gisteravond opnieuw opgeschrikt. Dit keer was het een beving met de kracht van 3,9 op de schaal van Richter. Leslo Evers is seismoloog bij het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken wat recht zetten. Het was geen 3,9, maar een 3,4. 3,4, sorry. Ja. Dat, dat staat hier ook, maar ik, zei, ik zeg het gewoon verkeerd. Het is mijn okay, fout. 3,4. Maar wat hebben ze allemaal met elkaar te maken? Hoe hebben ze met elkaar te maken? Nou, aan de basis ligt de uh, gaswinning die daar plaatsvindt in het Groningenveld. Uh, er wordt gas ontrokken uit de ondergrond. En dan moet je voorstellen dat daardoor het, uh, het spanningsveld verandert... het natuurlijk evenwicht waarin de aarde verkeert... Uh, ver ...veranderd en dat wordt weer hersteld door, uh, door aardbevingjes langs uh, breuken. Ja, en uh, nou ja, hoe, hoe, hoe voelt dat? Ik, ik hoorde eerder vanochtend een mevrouw die het had over dat alle kopjes aan het rinkelen waren. Dat moeten we ons letterlijk voorstellen? Ja, dat soort uh, zaken heb ik ook gehoord. Uh, beeldschermen die op en neer gaan, uh, mensen die zitten te schudden uh, in hun stoel, uh, ramen die trillen. Um, ja, dat, dat soort fenomenen hoort bij, bij dit soort bevingen. Ja, dat lijkt me uiterst merkwaardig, want je verwacht dat gewoon niet in Nederland. Maar kunnen onze gebouwen daar wel tegen? Um, nou, ik heb wel her en der van wat schademeldingen gehoord. En dan moet u zich voorstellen, uh, scheur in de muur. Um... Maar uh, dit soort magnitudes, uh, in principe met de goede Nederlandse bouw, uh, uh, uh, denken we niet aan instortende gebouwen en dat ja. soort zaken. Je kan gewoon binnenblijven? Je kan gewoon binnenblijven, nou, ja. Wat het hoor je vaak in uh, die aardbevingslanden dat je dan inderdaad in paniek mensen de straat vluchten omdat ze er niet helemaal zeker van zijn. Nee, nou ja, wat we hier ook wel uh, hebben gehoord is dat uh, mensen natuurlijk uh, in de buurt elkaar opzoeken om hun, uh, uh, hun, hun ervaringen te uh, delen. Maar het is niet zo dat je, zoals in gebieden met zware aardbevingen, dat mensen echt buiten gaan slapen omdat ze bang zijn voor naschok en dat soort zaken. Ja, en hoe is het, uh, het innerlijke van de aarde er op dit moment aan toe? Is het een beetje rustig of moeten we op, op, op nog meer rekenen? Nou ja, we zien uh, jaarlijks toch zo'n uh, uh, 30 à 40 bevingen uh, in die regio. En uh, ja, soms wat zwaarder, soms wat dichter op elkaar... Uh, dus ja, die aardbevingen zullen uh, voorlopig nog wel doorgaan. U zegt voorlopig nog wel doorgaan. Wanneer komt er dan een eind aan? Uh, dat, dat durf ik u niet te zeggen. Ik uh, bedoel, uh, zo, zo, zolang de gaswinning is, uh, zullen de kleine bevingen uh, uh, zijn... Uh, maar zelfs als de gaswinning stopt, uh, kunnen die bevingen nog wel enige tijd doorgaan. Oh. En wat enige tijd is, dat, uh, dat kan ik u niet precies vertellen. En, uh, helpt het dan als je, laat ik het anders zeggen, kan je er überhaupt wat tegen doen? Als je gas weghaalt, om er iets anders bijvoorbeeld voor in de plaats te zetten? Of helpt dat ook allemaal niet? Nou, er, er wordt ik over het algemeen water voor in, in de plaats gezet. Maar nee, uh, in, inherent aan de gaswinning zijn, uh, zijn dit soort kleine bevingen. Dus we moeten de komende tijd ook rekening mee blijven houden?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 moet je ook niet in de winter draaien. Love in Spoonful. Summer in the city. Nou, kan je de stad verlaten en dan kan je naar het platteland gaan. Kan je daar gaan fietsen. Maar dat is ook geen pretje deze dagen. Want het komend weekend, het wordt afzien met de tropische temperaturen. Bas Geerdink is voorzitter van de fietsvierdaagse. De Redense Vierdaagse. Zwaar parcours trouwens, daar in de buurt buur. Uh, het is een leuk parcours. Vandaag is wel een dag die wat geaccidenteerd is. Omdat hij over de postbank loopt. Oh ja, dat is uh, maar behoorlijk klein. Als we daar moeite mee hebben, hebben een wat makkelijker route voor. Dus die hoeven daar niet overheen. En hoeveel mensen stappen er vandaag op de fiets? Het hangt een beetje af van het aantal uh, dagstarters. We verwachten tussen de 1000 en de 1200 fietsers vandaag. Oh, je kan per dag starten bij de fiets Ja, en vier dagen en per dag. Ja. Oh, Oké, okay. en uh, wat voor soort mensen zijn het? Jong, oud, middelbare leeftijd? Uh, het publiek is uh, primair 55 plus. Ah, veel elektrische fietsen zeker? Ja, dat neemt behoorlijk toe. Als je s'avonds ziet hoeveel fietsen staan op te laden in de sporthal... dan, uh, ja, dan, uh, dan zijn het behoorlijk aantal uh, elektrische fietsen. Ja, ja. Ik word ook steeds vaker gepasseerd door iemand dat ik denk... Hey, hoe kan dat nou? Maar dat ja, is een elektrische fiets dan. Ja. Wat voor problemen heeft u genomen om de problemen te voorkomen? Uh, ja, wij, wij proberen aan de preventieve kant... Uh, of proberen, wij, wij zeggen de mensen, uh, pas op, warm weer. We hebben een presentaties staan waar de weersverwachting uh, op rondkomt bij de start. Die is binnen als mensen een stempeltje halen en de route ophalen. Uh, we vragen ook welke route ze willen rijden. En als zij het niet zeker weten, geven we ook een korte route mee... zodat mensen in het parcours nog kunnen beslissen om een korte route te rijden. Daarnaast heeft in uh, dieren de Albert Heijn waterflesjes ter beschikking gesteld. Dus die delen wij voor de start uit aan uh, de deelnemers. Uh, en we hebben de stempelposten die we onderweg hebben... Uh, Gevraagd om te zorgen voor extra water. En ook om te zorgen dat het water voor de fietsers makkelijk bereikbaar is. Zodat zij kunnen bijtappen onderweg. Want je moet een stempeltje halen onderweg. Um, ja. Is dat uh, het, het enige controle de, erop? Ja, dat is de controle op de fietsroute. Maar ik bedoel dus op eigenlijk ja, de gezondheidstoestand van de mensen. En een beetje in de gaten houden of ze wel genoeg drinken. Ja, kijk, ik, ik kan niet van uh, duizend mensen in de gaten houden... hoeveel water ze drinken of niet. Uh, dus we geven ze dat op voorhand mee. Wat, wat wij wel geregeld hebben is op alle routekaarten... Uh, een uh, ja, noem het noodnummer, nood, het nummer van de coördinatie. Uh, dus is er iets aan de hand, dan worden wij gebeld. We hebben op het parcours twee motoren rijden en twee busjes... Uh, en we hebben een mobiele post van de EHBO. Dus mocht er iets gebeuren, dan zijn we heel snel te plaatsen. Ja, en het enige advies is eigenlijk aan iedereen... drinken, drinken en nog eens een keertje drinken. Ja, en dan en water hebben we het over. Zon. Alleen voor vandaag valt het nog wel mee... omdat we veel door de bossen rijden. Maar het is inderdaad drinkvoldoende. Ja, Precies. Zet een petje op, blijf uit de zon. Absoluut. Ik wens u een, een mooi evenement, meneer Geerink. Prima, dank u wel. Tot de volgende keer. Daag. Afgelopen zondag werd de Turkse parlementariër... ...Huijs Aguin ontvoerd door PKK-strijders. In heel Turkije werd woedend gereageerd op die ontvoering. Toen hij een paar dagen later vrij kan, werd hij gezien als een nationale held. Tot het moment dat hij zei dat de strijders hem goed hadden behandeld. Correspondent Bernard Bouwman. Want wat zei hij precies? Nou, hij heeft beschreven wat daar gebeurd is in de bergen. En hij beschreef zijn ontvoerders als vriendelijk... En hij beschreef ze voornamelijk als jonge jongens... die een beetje de weg kwijt waren... die daar een beetje somber in de bergen zaten... en die eigenlijk wilden dat de strijd over uh, was... en die op en die gewoon weer in de Turkse maatschappij... wilden gaan functioneren. Maar hij doet ze dus vriendelijk. En in zijn algemeenheid uh, was, uh, gaf hij bijvoorbeeld... Uh, uh, dat, bij het afscheid hadden de terroristen hem omarmd... en in de armen genomen. Dat soort dingen zei hij allemaal. Nou ja... Dat valt in Turkije natuurlijk heel erg slecht. Want PKK-strijders zijn terroristen, punt uit. En hij beschreef die mensen dus inderdaad veel meer als jonge jongens... die een beetje de weg klein waren daar in de bergen. Hij had eigenlijk dus gewoon moeten zeggen van het zijn bloeddorstige terroristen... en we moeten erop af om het maar eens eventjes heel hard te zeggen. Ja, hij had moeten zeggen het zijn bloeddorstige terroristen. In plaats daarvan zei hij het zijn kinderen van dit land, juist zoals wij dat zijn... En uh, ja, dat is natuurlijk heel slecht uh, gevallen. Het is overigens een hele interessante man, deze parlementariër... want hij is zelf Koerisch... en hij heeft eigenlijk op beide kanten zware kritiek uh, geleverd. Hij is van huis uit dus die advocaat. En hij heeft in die provincie Konjali... heeft hij onderzoek gedaan naar mensenrechtsschendingen. bijvoorbeeld door het Turkse leger. Dus hij heeft altijd heel veel kritiek gehad op het Turkse leger. Maar hij heeft, daarnaast heeft hij natuurlijk ook heel veel kritiek op de PKK... Hij heeft altijd gezegd van die strijd van de PKK, die leidt nergens toe, jullie moeten de wapens neerleggen. Dus het is iemand die eigenlijk tussen beide vuren in zit in Turkije, zal ik maar zeggen. En dat is nu een hele oncomfortabele positie, zo blijkt wel, want dan krijg je van beide kanten kritiek. Maar dan moet de conclusie zijn, Bernard, dat er voor de nuance in uh, dit conflict helemaal geen sprake is. Nee, dat is eigenlijk wel de conclusie die je hieruit mag trekken. Dat zeg je heel goed. Deze meneer uh, lijkt mij een heel intelligente, genuanceerde meneer. Die inderdaad op een heel aparte manier over deze dingen denkt. Nou ja, daar is in Turkije nog geen ruimte voor. Uh, als je tegen de PKK bent, moet je ze terroristen noemen en moet je ze haten. Als je voor de PKK bent, moet je zeggen dat het staatsapparaat niet deugt in Turkije. En de een genuanceerde positie die daartussenin zit. Daar is geen ruimte voor met als gevolg dat deze manier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 Opnieuw een aardbeving in Groningen. En minister Opstelten wil een verplichte drugs- en alcoholtest voor relschoppers. Goedemorgen, het is twee minuten voor half acht. Ik ben Doral Megens. Voor de tweede dag op rij is Groningen getroffen door een aardbeving. Deze keer in de buurt van Loppersum. Beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Dat is veel meer dan de beving van woensdagavond. En dat was te merken ook. Het is behoorlijk geweest hier, verschrikkelijk. Ik dacht, onze ramen die vallen naar binnen. Het buffet van de kopjes, ko uh, kopjes en zo. Die, nou, ik denk, dat het valt dan plat. Het was een enorme lawaai. Het was verschrikkelijk. De beving was te voelen van de stad Groningen tot Delfzijl. En er zou schade zijn aan gebouwen. En volgens RTV Noord gingen veel mensen de straat op.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 Op het moment van de aanslagen vorig jaar was hij net een paar weken in functie. Deze week oordeelde een onderzoekscommissie onder meer dat de politie er veel te lang over deed om het eiland Utoja te bereiken. Bij geweld tegen hulpverleners of tijdens het uitgaan... moeten de daders verplicht een alcohol- of drugstest ondergaan. Minister Opstelten wil dat. Hij wil mensen die onder invloed rottigheid uithalen... zwaarder kunnen straffen. Het is de bedoeling dat dan ook het Openbaar Ministerie... op basis van die gegevens kan besluiten... tot een uh, vervolging in een strafverhoging. En uiteindelijk zal de rechter daartoe besluiten.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 GroenLinks wil dat over acht jaar 10.000 megawatt aan Noordzeestroom wordt opgewekt. En dat levert volgens de partij 54.000 banen op. Bij een brand in een huis in de Limburgse plaats Bergen-Terblijd is een kind van vier zwaar gewond geraakt. Het kind werd in het huis gevonden door de brandweer. Uh, de brandweer ging erheen. Hij heeft twee kleine kindjes uit de woning gehaald. Een kindje van twee en een kindje van vier. En dat kindje van vier was zwaargewond. Het was gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het andere kind bleef ongedeerd. De vader had rook ingegaan en is ook naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand in Bergen terbleid kunnen politie en brandweer nog niks zeggen. Zo'n 80 Engelse ramptoeristen hebben een brief van de politie gekregen... omdat ze het verkeer in gevaar hebben gebracht. Bestuurders gingen langzamer rijden om een foto te kunnen maken van een ernstig ongeluk... waarbij een vrachtwagenchauffeur urenlang bekneld zat. Terwijl de vrouw vocht voor haar leven... werd ze tientallen keren gefotografeerd door automobilisten. Politieagenten vonden dat zo weerzinwekkend... dat ze op het idee kwamen om zelf een camera op te stellen... en foto's te maken van die ramptoeristen. Die kregen vervolgens geen boete voor het gebruiken van de camera van hun mobiele telefoon... Terwijl dat, net als in Nederland, ook in Groot-Brittannië verboden is. De politie stuurde een brief. Het was de politie namelijk vooral te doen om bewustwording. Het zijn de hoofdbeelden uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vanochtend vroeg wisselend bewolkt. De temperatuur ligt rond 15 graden en er waait een zwakke zuidoostenwind. Vanuit het zuidwesten trekken er gedurende de ochtend... en een deel van de middag wolkenvelden over het land. In het westen zijn de wolkenvelden het dikst. In het oosten is er vaker ruimte voor de zon.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 Dano is het Radio 1 journaal. Ecuador heeft WikiLeaks vormaar Julian Assange politiek asiel verleend. Assange zat of zit sinds juni in de ambassade van Ecuador in Londen. Maar toch zal het moeilijk worden voor hem om naar Ecuador te gaan. Groot-Brittannië zal hem namelijk onder geen beding laten weggaan. Zo liet de Britse minister William Hake gisteren weten. We will not allow Mr. Assange safe passage out of the United Kingdom. Nor is there any legal basis for us to do so. William Heek, de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Zweden volgt de ontwikkelingen rond Assange met grote aandacht. Want het heeft de Britten om uitlevering gevraagd van Assange... in verband met een verkrachtingszaak. Correspondent Rolien Kreton. Rolien, hoe uh, is er in Zweden gereageerd op dat asielaanbod... en eigenlijk asielverlening van Ecuador aan Assange? De Zweedse autoriteiten die zijn boos dat uh, Ecuador zich in het conflict mengt. En de Zweedse minister van uh, Buitenlandse Zaken, Carl Bildt... die uh, zegt dat hij dat onacceptabel vindt. En uh, hij zegt ook dat Ecuador uh, ja, probeert om het Zweedse rechtsproces te verstoren. Dus Carl Bildt heeft gisteren ook uh, de ambassadeur van Ecuador op het matje geroepen... om dit allemaal te benadrukken. Ja, en wat betreft de Zweden zelf, die hebben niet zoveel bewondering meer voor uh, Assad. En dat is echt een heel groot verschil met twee jaar geleden... voor die aanklachten. Toen werd Assange eigenlijk in Zweden nog als een held... Uh, ontvangen. Maar de afgelopen tijd heeft uh, Assange natuurlijk steeds fellere kritiek uh, op Zweden geleverd. Hij noemt Zweden een bananenrepubliek. Het Saoedi-Arabië van de feministen. En ja, dat valt niet in goede aarde bij de Zweden. Uh, de Zweden zeggen, ja, we zijn een geëmancipeerd uh, land. Maar we hebben vertrouwen in onze rechtsstaat. En ja, we nemen verkrachting, uh, beschuldigingen van verkrachting serieus. Ja, Maar um, dan denk ik... Waarom, hè, want Zweden wil hem graag hebben om hem te verhoren... want dat is de officiële lezing. Waarom wordt hij eigenlijk niet gewoon verhoord waar hij nu zit? Uh, of waarom is hij ook niet eerder verhoord in Engeland? Ja, dat is een goede vraag. Dat kan en dat kon eigenlijk uh, al de hele tijd. Uh, Assange zou natuurlijk ook via een videolink uh, verhoord kunnen nou, worden. dat kan ook. Maar... Precies, maar dat heeft de hoofdaanklager vanaf het begin eh, af aan geweigerd. Dus eh, volgens Zweeds Zweedse OM gaat het hier om ernstige eh, beschuldigingen... en eh, er wordt gezegd, ja, Assange heeft zich maar te voegen eh, naar de Zweedse regels... Uh, in het begin was die mogelijkheid bestond uh, nog om dat uh, op die manier te doen. Maar ja, daar is nu eigenlijk helemaal geen sprake meer van. Dat zou echt een te groot uh, gezichtsverlies zijn voor het Zweedse OM. En ook het signaal geven dat het loont om te vluchten voor een Europees uh, arrestatiebevel. Ja. Uh, Assange op zijn buurt zegt van ja, uh, het is grote chaos bij het Zweedse OM. En uh, daarin heeft hij wel een punt. Omdat uh, er zijn drie aanklagers geweest die uh, eerst een onderzoek instelden. Daarna het onderzoek weer sl sl sloten. Eh, daarna werd het onderzoek weer heropend. En ja dat is natuurlijk niet zoals het eh, zou moeten. Nee, maar hij is ook nog voor iets anders bang. Hij is bang dat als hij eenmaal in Zweden is... dan kan die rechtszaak misschien wel met de ciffer aflopen... maar dan wordt hij vervolgens door Zweden aan Amerika uitgeleverd. Precies. Ja, Amerika lust Assange rouw eh, en is woedend vanwege die honderdduizenden vertrouwelijke documenten die via Wikileaks zijn gepubliceerd. En ja, in Amerika loopt hij inderdaad risico om vervolgd te worden en is hij bang voor eh, de doodstraf. En Assange zegt, eh, ja, zodra ik één voet zet in Zweden, word ik meteen naar Amerika uitgeleverd. En eh, Assange den, denkt ook dat hij in de val is gelokt door eh, die twee Zweedse vrouwen die hem van van verkrachting beschuldigen. Er zijn verschillende samenzweringstheorieën. Maar één daarvan zou zijn dat die twee vrouwen voor de CIA zouden werken... en zouden zijn ingehuurd om uh, Assange te verleiden. Nou, daar geloven de Zweden niet in. En er wordt in Zweden ook gezegd... als Assange bang is om naar Amerika te worden uitgeleefd... dan kan hij beter naar Zweden komen uh, dan in Groot-Brittannië uh, zitten. Want Groot-Brittannië heeft veel nauwere banden met Amerika dan uh, Zweden. En geloven de Zweden echt dat hij ooit naar uh, Zweden toe zal komen? Ja, daar rekenen ze echt uh, ja? sterk op. Uh, ja, ja dat, uh, dat, daar zijn ze eigenlijk van overtuigd. Uh, wanneer uh, dat zou gebeuren, dat is voor de Zweden een vraag. Hij kan natuurlijk een tijd op een matrasje in, de, in die ambassade uh, blijven zitten. Uh, maar de verwachting is echt dat hij naar Zweden komt... Uh, en dat hij zal worden verhoord. Wat er dan gebeurt is onzeker, maar de kans is groot... dat Zweden vervolgens besluit om hem niet uh, te vervolgen. Maar dat is niet helemaal zeker. Dankjewel, Rolien. Rolien Kreton was dat. Friesland vierde gisteravond feest. Want in Heerenveen werd Epke Zonderland in het zonnetje gezet. Overigens samen met meerkamster Céline van Gernde. Een eerbetoon dat begon met een rondrit met muziek. Natuurlijk begeleid door het blaasorkest rijdt hij dan met de auto door het centrum van Heerenveen. Efke Zonderland en aan zijn zijde Celine van Gerner. Ja, geweldig! Een held uit herenveen is hij wel, hè? Ja hoor, overal, over de hele wereld. Over de hele wereld, ja? Ja, ja vind ik wel. Ja, ik heb het helemaal gevolgd. Van het begin tot aan het einde. En hoe was dat? Nou, was heel spannend, ja. want het was wel even kille, kille, killen. Wat heb jij daarop staan op dat bord?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 Uh, ik vind het een fantastische feit, juist omdat het uh, zo'n gewone jongen is, een zeer beschaafd iemand. Is hij nou eigenlijk voor de rest van zijn leven de held van Heerenveen, Ebke? Oh ja, zeker, dat blijft uh, heel lang hangen. Kijk maar naar uh, uh, Abel Lenstra. Ja, dan is dat door... vergelijkbaar, Abel -Lenstra, Ja, dat is wel, wel vergelijkbaar, ja. ja. Dus daar moet ook een standbeeld voor Ebke komen? Ja, oh, dat komt hier vast. Willen we Ebke dames en of zeggen we, Ebke, ga maar terug. Horen we naar er dan ook, daar is ie Epke Zonderland. Epke, wij hebben allemaal bijzonder met jou meegeleefd. Sinds jouw astron hier heb vele varianten hebben de ruwe gepasseerd. Wat dacht je van een een Epke menu? Here feesten, Epke Tompozen. Maar alle Epke gekten op een rek rekstokje. Epke, de gemeenteraad en het college.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 Dat heeft ook zijn bekoring. De bijdrage was van Edwin Cornelissen. Straks Europa. Dat is een belangrijk thema geworden in de campagne voor de verkiezingen. John Bakker zit bij de ANWB voor een file. Ja, nog steeds die ene file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Berkum en Rode reizen inmiddels vijf kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Europa speelt een belangrijke rol in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. SP-voorman Emile Roemen blis gisteren zijn partijtje mee door te stellen dat hij een eventuele boete vanuit Brussel voor een te hoog tekort niet gaat betalen. Hoe wordt er in Europa naar ons gekeken? Maar misschien is het wel even leuk om eerst eventjes Emil Roemer nog te laten horen. Koenders heeft voor 2013 nu afgesproken een tekort van 2,9 procent. Afspraken van vijf partijen? Ja, stel dat door omstandigheden dat nou in één keer 3,1 procent zal blijken te zijn. Daar heb ik nog niet eens over wat wij zouden willen allemaal dan zouden we in theorie dus zomaar een boete van 1 miljard uit Europa kunnen krijgen. Terwijl er misschien hele goede redenen zijn om nu extra te investeren... om mensen aan het werk te krijgen. Zo zei hij dat gisteren, Emil Roemer, en in de krant zei hij er nog bij... dat die boete, die ging hij nooit betalen. Over my dead body. Dirk-Jan Epping, Goedemorgen. Goedemorgen. Europarlementariër voor de Vlaamse lijst De Dekker. Nou, het, uh, Europa is ook een beetje met vakantie, denk ik. Maar uh, uh, ja. sloeg dit in als een bom uh, uh, bij degenen die niet op vakantie waren? Nou, het sloeg niet echt in als een bom, omdat natuurlijk heel veel mensen op vakantie zijn. Zeker de mensen die het voor het zeggen hebben in Brussel. Uh, maar ik denk niet dat ze zwetend in hun bed liggen omdat de heer Roemer dit gezegd heeft. Omdat de verkiezingsstrijd uh, gaande is. En in de verkiezingsstrijd worden altijd dingen gezegd die met een korreltje zout uh, genomen moeten worden. De en wat dat betreft en, en, en wat dat betreft is men in Brussel natuurlijk wel wat gewend. Maar het is wel opvallend dat een premier uh, dat een kandidaat premier uh, in Nederland uh, dit zo uh, helder en duidelijk zegt. Was dat al een Franse verspreking? Dat een premier... Een, uh, een premier. We zijn ja. nog niet zoveel. De verkiezingen moeten nog komen. Nee. Maar gisteren op bezoek hier in Nederland ook een Duitse minister. Die zegt ook van, ja, dit kan eigenlijk helemaal niet. Sterker nog, dit geeft de Grieken een argument om tegen Europa te zeggen... kijk eens, uh, ook in Nederland wordt er op die manier over gediscussieerd. Dus wij hoeven ook niet zo nodig. Ja, dat klopt natuurlijk wel. Kijk, in het verleden is ook de SP altijd geweest voor het nakomen van de afspraken. Er moesten keiharde afspraken zijn. Spijkerharde afspraken zei de SP altijd in de Tweede Kamer. Die hebben we gemaakt met Griekenland, met Italië enzovoort. We, dat moet ook worden nageleefd. Uh, en nu komen we bij Nederland en zegt men van... ja, als, als het bij ons gebeurt, ja, dan, dan nemen we het niet zo nauw. Dan geldt dat niet voor ons. En dat is natuurlijk niet uh, erg geloofwaardig als je andere landen de maat neemt... en uh, criteria oplegt en dan, dan zelf zegt van... Uh, die zijn belachelijk, daar doen we niet aan mee. En dat is eigenlijk het gebrek aan geloofwaardigheid uh, wat je hebt. En bovendien, als je dit soort dingen te vaak gaat doen... Uh, dan gaat je reputatie als gedegen financieel land... wat Nederland nu heeft en wat het Nederland mogelijk maakt... om goedkoop geld te lenen, dat, gaat, uh, dat dan wordt dan... Beschadigd. En als je dan leningen nodig hebt, ja, dan moet je zelf in één keer veel meer betalen. Omdat veel geldgevers dan zeggen, geldschieters. Eh, Nederland, waar zijn is men daarmee bezig? Wil men daar het begrotingstekort laten oplopen. Men neemt het Europees recht niet meer serieus. En je reputatie is dan om zeep. En dat is een hele dure zaak. Dat kan je in een korte tijd miljarden kosten. U zegt eigenlijk, het is politiek gezien schadelijk. Maar belangrijker nog, die financiële markten ga je op een gegeven moment niet meer vertrouwen. Ja, het is niet zozeer Brussel die meteen klaarstaat met een dikke stok. Want dat duurt eigenlijk een hele tijd voordat Brussel ook echt een. Maatregel neemt. Het zijn de financiële markten die onmiddellijk optreden. En als een premier roemer, laten we maar zeggen, dit zo zou zeggen, eh, dan eh, moet Nederland in één keer miljarden meer betalen eh, voor het eh, opnemen van leningen. Eh, veel meer dan nu, want nu is het eigenlijk zo dat Nederland geld toekrijgt. Uh, voor, het, uh, voor het opvragen van geld. Dan komen Omdat het een goede ja. reputatie heeft. Ja, maar dan komen we een beetje in die percentages terecht uh, die Spanje heeft. En daar wordt dan ook altijd een vergelijking mee gemaakt. In ieder geval uh, Roemen maakt daar een vergelijking mee. En die zegt ja, als Spanje een uitzonderingspositie kan krijgen... dat hebben ze gekregen hè, dit jaar. Waarom zouden wij ja. dat dan niet kunnen? <tus> Nou, niet elk land is, is natuurlijk helemaal vergelijkbaar. Als je kijkt naar Spanje nu, dan zie je een werkloosheid van 25 een jeugdwerkloosheid van 50 Een enorme crisis in de bouwsector. Uh, Spanje heeft heel veel gedaan om het begrotingstekort naar beneden te krijgen, en uh, dat is in Nederland natuurlijk niet zo. Nederland staat er veel beter voor. Nederland is een zogenaamd triple A country heeft dus het grootste niveau, het hoogste niveau van kredietwaardigheid, en dan kun je niet meteen zelf gaan vergelijken met uh, Spanje of Italië of Griekenland, die die status al lang niet meer hebben. Dus wat betreft komt Nederland, met een, moet Nederland met een ander verhaal komen en kun je niet zeggen wij zijn zoals Spanje. Ja, alle landen in Europa zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. Is het zoiets? Nou het is zo dat, dat sommige landen hebben grotere problemen dan andere. En als je kijkt naar de problemen van Griekenland en Spanje in vergelijking met Nederland zijn dat veel grotere problemen. Uh, en het is zo dat uh, Spanje een uitzondering heeft gekregen voor, uh, voor één jaar. Maar toch moet doorgaan op dat pad van, uh, van bezuiniging. Nou, daar moeten we het dan niet van hebben als uh, Nederland zijnde. Wat je dus wel merkt, want we begonnen natuurlijk het gesprek al over de, de verkiezingen... is ja. dat Europa een enorm uh, thema wordt en is eigenlijk uh, in uh, deze verkiezingen. En vooral dat eurosceptische. Misschien moeten we even luisteren naar uh, hoe Wilders dat verwoord, de PVV-voorman. Het wordt wat ons betreft op 12 september een groot referendum over alles wat met de Europese Unie te maken heeft. Van de euro tot de Brusselse dictaten op het gebied van bezuinigingen... immigratie, hypotheekrenteaftrek, pensioenen, het wiegepolder en ga maar door. Daar heeft hij misschien wel een punt dat het een soort van referendum wordt... als het in ieder geval dat hoofdthema is van die verkiezingen. En daar lijkt het nu wel naar uit te zien. Ja, het is zo dat, dat Europa kwam in een verkiezingsstrijd vroeger nooit aan de orde. Het was altijd ver weg. Men zei van, heb je nog een opa, stuur hem naar Europa. Ja. Uh, maar dat die tijd is dus inderdaad voorbij. En Europa is binnenlandse politiek geworden... en is ook een item in de verkiezingscampagne geworden. Op zichzelf is dat natuurlijk erg goed... En uh, de vraag is hoe pakt dat uit? En als je kijkt naar, uh, naar Nederland, dan zie je steeds meer mensen die toch wel ja, kritiek hebben op Europa. En er is ook wel een reden voor, natuurlijk. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Frankrijk, waar men de pensioengerechtigde leeftijd heeft verlaagd van, van 62 naar, naar 60. Terwijl men die in Nederland wil verhogen van 65 naar 67. Dan zijn er toch dingen die moeilijk te verklaren zijn. En waar veel mensen zeggen, ja moet ik nou langer werken zodat de Fransen uh, eerder met pensioen kunnen gaan? En dat soort dingen uh, zorgen ervoor dat er op Europa veel kritiek is. En veel kritiek, ik heb die zelf ook vaak, uh, is ook terecht. Daar is een fundering voor. Maar de vraag is, moeten we dan nu het kind maar ook met het badwater weg gaan gooien? Nou, de, uh, dat die, is de vraag waar je voor staat. Maar die kritiek uit zich ook niet alleen in dit, hè, de pensioenleeftijd van de Fransen uh, en de financiële problemen, maar ook bijvoorbeeld van de week Henk Kamp, die zei van ik ben zoveel tijd kwijt met allerlei in zijn ogen nutteloze wetgeving uit uh, Europa, dat uh, loopt de spuigheid uit. Ja, dat, en dat klopt op zichzelf ook. Omdat Europa zich met veel te veel dingen tegelijk bezighoudt. Europa moet zich met een aantal hoofdtaken bezighouden. Dat goed doen. Maar wat je ziet is dat Europa eigenlijk alles wil doen en heel veel dingen niet goed kan doen. En dan krijg je allerlei wetgeving waarbij je eigenlijk de vraag stelt... wat moeten we daarmee, hoe moeten we dat uitleggen? Onleesbare wetsteksten zijn dat meestal. Uh, en dus die kritiek van Kamp, die deel ik ook. Ik vind dus dat de Europese Unie zich met te veel dingen bezighoudt... en wat ze goed moeten doen, dat doen ze nu eigenlijk niet goed. En de euro werd altijd voorgesteld als het grote redmiddel... tien jaar geleden toen het werd voorgesteld en ingevoerd... Uh, en nu zorgt het alleen maar voor problemen. Ruzies uh, in landen, ruzies tussen landen. Landen die elkaar beginnen uit te schelden, zoals Duitsland en Griekenland. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de Europese integratie bedoelde. Ja, nou ja, hij is niet alleen, staat die kamp. Maar dat is ook logisch, want hij is van dezelfde partij als de premier. Mark Rutte zei daar het, het volgende over. Het is van heel groot belang dat landen die in de schuldencrisis zitten hun problemen oplossen. Het is heel goed van belang dat wij goed, een goede pakt sluiten met landen die net als wij vinden dat er een strikte begrotingsdiscipline in Europa moet zijn. Maar ik hoor in de Kamer geen brede steun... om nou ineens al mijn bevoegdheden te gaan overdragen. Ik ben er in ieder geval niet voor. Nee, Rutte is er niet voor, maar daar hadden we het net over. Van dat, wat u zegt, uw pleidooi is eigenlijk van... richt je op de kerntaken. Uh, wat is dan de kern? Wat doet Europa nu niet goed en wat ze wel zouden moeten doen? Nou, dat is natuurlijk alles wat te maken heeft met de euro, het uh, financieel-economische uh, beleid. Uh, daar zit eigenlijk, dat is de kernopdracht uh, van Europa... en niet zich bezighouden met allerlei sociaal beleid of uh, beleid voor, uh, voor, uh, voor, voor andere zaken... Uh, of cultuurbeleid of sportbeleid enzovoort. Uh, dat financieel-economische financieel beleid is eigenlijk het uh, belangrijkste... en daar zie je uh, dat men eigenlijk uh, die crisis van de euro niet heeft zien aankomen dat men de hele tijd leeft in een staat van ontkenning. Je mag kritiek op de euro in Brussel ook bijna niet uiten... want dan ben je meteen anti-Europeaan of euro-sceptisch... Um, en het duurt heel lang voor de waarheid doordringt in, in Brussel... en als die eenmaal doordringt, dan is het bijna te laat... want we gaan ook dit najaar met de euro een enorme hete herfst in... Uh, waarbij de euro opnieuw op het spel komt te staan... en dat nou, zal beginnen ik, met Griekenland. Ik lees vandaag bijvoorbeeld uitspraken van de minister... van Buitenlandse Zaken van Finland. Die zegt, we moeten nu toch echt serieus gaan nadenken... zegt hij in de krant uh, over een, uh, een exit van de euro... over het uiteenvallen van de eurozone. En dat is vloek in de kerk in Brussel. Ja, nu wel, maar het zal volgens mij gebeuren. Die minister in Finland heeft ook wel gelijk. De minister van Buitenlandse Zaken, ik, ik ken hem overigens. Hij heeft vroeger in het Europees parlement gezeten. Hij heeft absoluut gelijk, want uh, in dit najaar zal de crisis in Griekenland terugkeren. En ik denk dat dat leidt weer tot rellen op straat. Uh, en dat zal de rente in Italië en Spanje weer naar boven duwen. Die komen dan in de moeilijkheden. Er is dan gewoon geen geld meer, niet voldoende geld, om ook Spanje en Italië te gaan redden. Duitsland kan niet heel Europa gaan, uh, gaan redden. Uh, en dan sta je voor de vraag, wat moet je gaan doen? Ik denk op zeker moment dat het tijdstip is gekomen... dat Griekenland de eurozone moet verlaten. Dat hadden al twee jaar geleden... Moeten gebeuren, dat heeft me toen niet gedaan. We betalen daar nu een enorme prijs voor. En die factuur is steeds hoger geworden. Uh, en uh, ik, ik denk dat we dat dit najaar moeten doen, want de consequentie daarvan is dat de hele eurozone al elkaar valt. De conclusie is van uh, er zal nog veel over Europa worden gesproken. En het uh, politieke angel is er nog lang niet uit. En de verkiezingscampagne zal voor een groot deel ook over Europa gaan. Meneer Epping, ja, ik, uh, ik dank u wel. Nou, ik kwat dat toch mooi samen. Dank, het is aan heel aan ja, uitstekend. <laughs> dank u wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan.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 Thuiszorginstellingen in de regio Hilversum betaalden bijvoorbeeld voor iedere patiënt uit Tergooi ziekenhuizen 90 euro. Het Amphia ziekenhuis in Breda kreeg zo ruim 150.000 euro per jaar bij elkaar. Ook het admiraal de Ruiter ziekenhuis in Vlissingen en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen-op-Zoom lieten zich omkopen. Blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit. Nieuwe thuiszorginstellingen kregen in die regio's alleen patiënten als ze bereid waren te betalen. Drie tot 400 apothekers krijgen dit jaar financiële problemen of gaan zelfs bankroet. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Dat is bijna een vijfde van alle apothekers. Vooral de apothekers in dorpen en de kleine zaken in steden hebben te weinig inkomsten. En ze krijgen bij de banken geen lening. Over de aardbeving in Groningen wordt veel getwitterd. Als we iedereen moeten geloven dan trilde Groningen op zijn grondvesten, zegt iemand. Iemand anders zijn de rescuehonden al aan het zoeken. In het Dagblad van het Noorden een reportage over de aardbeving van Haren, de stad Groningen, Winsum, Loppersum tot Ouderschip kwamen reacties van mensen die hun huis voelden trillen. Ik woon in een houten huis, zegt iemand uit Winsum in de krant, alles kraakte. Door de aardschok belden mensen massaal naar RTV Noord. staat op de site van de Omroep die gisteren door de grote belangstelling tijdelijk onbereikbaar was. Op TV Noord is ook te zien hoe de mensen in het dorpje Sauerd zich voorbereiden op de huldiging van Ranomi Kromenwijojo. Kinderen knutselen erebogen. Er komen spandoeken bij de provinciale weg door het dorp. En alle straten zijn versierd. RTV Noord de ging vanmiddag live uit op radio en tv. 40 burgemeesters hopen dat een nieuw kabinet een einde maakt aan de padstelling rond zo'n 150 Afghaanse vreemdelingen die verdacht worden van oorlogsmisdaden. Dat meldt dagblad trouw. Afghanen wonen hier meer dan tien jaar. Zulke vreemdelingen worden op grond van het VN-vluchtelingenverdrag uitgesloten van een, een asielvergunning. Minister Leers heeft de kritiek van de burgemeesters op het beleid steeds afgewezen. Estelle Loog voor Liefje is de kop van de opening van de Telegraaf. Estelle Kruij was getuige van een vechtpartij... tijdens het Sensation Whiteface in Amsterdam... waarbij haar nieuwe vriend Bader Hari betrokken was. In eerste instantie verklaarde ze dat Hari niets met de vechtpartij te maken had... maar ze komt ervan terug en gaat een nieuwe verklaring afleggen. Hari heeft zijn betrokkenheid bij het incident bekend... en laat via zijn advocaten weten dat hij schoon schip wil maken. En vandaag krijgen de vrouwen van de Russische pink band Pusey Riot... te horen wat voor straf ze krijgen. In meer dan vijftig steden over de hele wereld... wordt gedemonstreerd tegen hun veroordeling. Het staat in de Moscow Times. De vrouwen hangt een celstraf van drie jaar boven het hoofd. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel... betuigen met name westerse kunstenaars hun steun. Russische artiesten zijn opvallend stil. We krijgen tropisch weer. Het wordt fantastisch, staat in het AD... Maar het kan ook bloedlinks zijn, veel drinken dus. Via Twitter heeft iemand opgeroepen om waterpistolen mee te nemen naar Lowlands. Op het festivalterrein wordt morgenmiddag een groot watergevecht gehouden. De twitteraar roept mensen op om zich smiddags te verzamelen... bij de dames-wc's voor de Alfa tent ah, ah. Ruim 9000 festivalgangers hebben inmiddels al via de website aangegeven... dat ze meedoen. Ik wil er ook naartoe. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Nou, waterpistool mee. Waterpistool mee en knallen maar. Goed, met water, dat wel. Wat gaan we doen na de klok van 8 uur? We hebben natuurlijk nog eventjes aandacht voor de aardbeving in Noord-Groningen. En we gaan ook eventjes weer bellen met Sander van Hoorn, die is nog steeds in Damascus. Dat dus en nog ander nieuws. Na de klok van achter, blijf erbij. Tot zo. Vandaag vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat.